A shark's tail. Here we go again. This goes down. Phenomenal hits. Yeah. Yeah.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 De kwalificatie zit erop, eh, daar op circuit van Molsa. Dus we kunnen aan het poetsen hè, van die auto's. Dus de Car was. Je hoorde de single van Christina Aguilera en uh, Missy Elliott. En de Car was. Zo zijn we aan het uh, begin van uur drie gekomen van uh, Zandvoort op zaterdag. En wat zet ik nou weer op? Ken je dit, uh, Jan? Dat vond ik ergens. Uh, geen flauw idee. Nee, volgens mij is het ook helemaal niet bekend. Maar dit is de officiële anthem van uh, de Tour de France. Oké. Okay. Ja, dus steeds zijn we ook helemaal niks. We slaan hem ook gewoon over, toch? Nou ja, ze hebben nog uh, 48,4 kilometer te gaan. Met, uh, met een ja, het, uh, peloton op ruime achterstand. Uh, nog een, uh, wat achtervolgers die tussenin zitten en uh, één man uh, op kop. En, uh, dat wat dat betreft. Uh, maar goed, ze zijn er nog niet. Want het is, uh, het is in de Pyreneeën. Dus uh, ze moeten nog even klimmen. Goed, dat houden we ook voor u in de gaten. Nou ja, zoals jij al zegt, de kwalificatie zit erop. Uh, Verstappen op een vierde plek. En hoe dat gekomen is, dat hoort hier over een tweetal platen... als we de uitgebreide samenvatting van de kwalificatie op papier hebben. Uh, half vijf hebben we natuurlijk de dieren van de week. Het zijn in dit geval twee poezen, want er zitten ook momenteel geen honden in... of dat nou beleid is of dat het nou toevallig zo is. Maar in ieder geval, ze hebben twee poezen en die luisteren naar de naam Quinn en Ampère... Dus twee poezen, dus dieren van de week rond de klok van half vijf. Het gedicht van de dag, ja, we kunnen het anders over gaan dan over onze e Tour de boekle, uh, De Tour de France natuurlijk. Vandaag de achtste etappe. Ze, gaan nu, ze zijn nu de Pyreneeën in. En uh, dat is voor de Nederlanders in het verleden toch altijd... Uh, een, die hebben toch liever de Alpen dan uh, de Pyreneeën. Want we hebben maar uh, door de jaren helemaal in totaal uh, vier uh, etappe gehad in de Pyreneeën. Dus het wordt wel weer eens tijd. Maar... Ja, en op hebben we natuurlijk de Nederlandse Berg. De Nederlandse Berg. Ja, ik ben zijn naam even kwijt. Op de West. Ja, oh, die. Oh ja, die. Klopt. Nee, en uh, het peloton uh, wordt aangevoerd door uh, vier gele truidragers van de Visma Jumbo uh, ploeg. Dus, uh, maar die zitten op een ruime 12 minuten achterstand. Dus uh, uh, het wordt allemaal nog vervolgd. Het is nog 11,4 kilometer naar de laatste kol. En dat is de kolde. Uh, dan moet ik even, dat is een hele ingewikkelde. Dat is de Col de Pérezourde. En uh, dat is op 9,7 kilometer en 7,8 kilometer stijging. Dus uh, het is nog niet ge gedaan. Uh, we houden het voor u in de gaten. Goed, dieren van de week half vijf en het gedicht van de dag Tour de France. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. Naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En we hebben nog een mooie live versie van een plaats... die we ze dadelijk uit gaan kiezen voor je. Dus ook die hoor je dit uur loskomen van Zandvoort op zaterdag. Op zaterdag en maandagmiddag op je eigen lokale radio ZFM. Het is een mooi roman, het is histoire. Het is een d'aujourd'hui. van vandaag.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 <laughs> That's good enough. De muziek van Prince en dan helemaal deze single, The Jungle Love. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, het is ongelooflijk, maar albert Jan heeft het alweer voor elkaar gekregen. Een, een, een samenvatting van de kwalificatie van de Formule 1 die we zojuist gehad hebben. Ja, want uh, dit was natuurlijk het eerste weekend dat er uh, zonder party mode gereden mocht worden. Maar in, in de uitslag uh, krijgt het idee dat het toch geen uh, verschil maakte. Want ook zonder party mode is Mercedes een klasse apart in de kwalificatie. Lewis Hamilton behaalde in Italië de pole position door een fractie rapper te gaan dan teamgenoot Valtteri Bottas. Carlos Sainz en Sergio Perez kwalificeerden zich als derde en vierde. Nou, dat klopt dus niet, want Max Verstappen kwam niet verder dan plek vier. De coureurs zijn vanaf de Italiaanse Grand Prix verplicht om de kwalificatie en de race met dezelfde motorinstelling te rijden. En dus kon er in de kwalificatie op Monza voor het eerst geen beroep worden gedaan op de zogenaamde party mode. Voor zover wisten zij daarover beschikten. Met name Mercedes stond erom bekend dat het vermogen richting het einde van de kwalificatie op te schroeven. En de vraag was dan ook voor wat voor impact het verdwijnen van de partyboot zou hebben op de regerend wereldkampioenen. Gaan we even naar Q1. Voor Mercedes was er geen veldje aan de lucht in de eerste sessie in de kwalificatie. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas reden met speelsgemak de snelste tijden in de eerste sessie... en deden dit bovendien op de hardere medium compound. Ook Max Verstappen overleefde zonder veel problemen... de openingsfase van de kwalificatie dankzij de zesde tijd. Red Bull-teamgenoot Alexander Albon had het moeilijker... en ging met de hakken over de sloot door, naar door met de vijftiende tijd. Sebastian Vettel bleef steken op de zeventiende tijd... en hoorde daarmee tot de eerste groep afvallers. Dat het aan het eind van de Q1 nog erg druk was op de baan... hielp de Duitser niet. Behalve de viervoudig wereldkampioen waren ook Romain Grosjean... Anthony Gianovacci en uh, George Russell en Nicolas Laffiti. Na het eerste kwalificatiedeel klaar. Kijken we even naar uh, Q2. Ook tijdens het tweede kwalificatiesegment ging het van een leien dakje voor Mercedes. Hamilton en Bottas klokten in de eerste tijd 1,19.0 en een 1,19.4. Waarmee zij opnieuw gemakkelijk de snelste waren. Verstapte, Verstappen klokte aan het begin van Q2 de vijfde tijd. Terwijl Albon zich na de eerste run opnieuw op de wip bevond met een tiende tijd. Bottas deed er ondertussen nog een schepje bovenop... en klokte met 1.18 een nieuw baanrecord. Hamilton stevende, ver, verbeterde zich niet meer... en tekende daarmee voor de tweede tijd in Q2. Terwijl Verstappen achter Carlos Sainz en Sergio Perez op P5 bleef. Gaan we naar Q3. De strijd om Pol ging dus tussen de twee Mercedesrijders. Bottas trapte Q3 af met een 1.19.1... waar Hamilton met een half, halve tiende... ja, u hoort het goed, een halve tiende... Onder, eh, onderging door een 1.19.06 te rijden. PRS stuurde zijn racing point op, eh, op een 16e na een derde tijd, terwijl Verstappen op een 10e van de Mexicaan op P4 plaatsnam. Albon ging tijdens zijn snelle ronde wijd in de parabolica en zag zijn tijd daarom gestrap, geschrapt worden, waardoor hij na de eerste run virtueel 10e stond op de grid. Bottas klokte met eh, tijdens zijn tweede ronde een 1.18.9. Bij mij heen naar P1 steeg, maar op dat moment was Hamilton al onderweg naar een betere tijd. De klassementsleider kwam in een 1.18.8 over de streep. Bij mij heeft hij voor de zevende keer in zijn carrière de vol pakte voor de Italiaanse Grand Prix. McLaren coureur Carlos Sainz verraste door bij het zwaaien van de vlag naar een derde startplek te gaan. Terwijl Sergio Perez met zijn racing point nog uitstekend vierde was in de kwalificatie. Verstappen moest het Monza doen met de vijfde plaats. En heeft uh, Lendo Norris zondag naast zich op de grid. Carlos Daniel Ricciardo Leclerc, Sproul, Alexander Albon en Pierre Gasly vormen de rest van de top 10 uh, opstelling. Uh, Ga ik toch nog even terugkijken naar de officiële. Uh, uh, Startopstelling, want die wordt natuurlijk nog niet uh, gegeven. Nou, ik heb hem ook zo binnen hoor, zoals jij hem net zei, dus uh, op, officieel. Op plek 5? Op plek 5. Ja. Op plek 5. Ja. Want hebben, hebben we al... Edwin? 1, Bottas 2, Seins 3, Perez 4 en Verstappen 5 en Norris 6. Dan is het in de laatste rondje toch nog wel een heleboel gebeurd. Een hele hoop. Nou goed, daar zal Verstappen niet blij mee zijn. Nee, en hebben Leclerc uh, hebben we op de 13e de plek trouwens, en uh, <laughs> de andere, Ferrari, kom je tegen Vettel op de 7. e tiende plek. Ja, dus maar wees blij dat er geen uh, publiek aanwezig is uh, dit weekend. Nee, daar was je ook heel blij mee, Vettel. Uh, hij zegt uh, gelukkig geen publiek uh, dit weekend. Oké. Okay, maar... uh, Russell en, uh, en de andere Williams, die komen op de 19e en de 20e plek. En dat voor het laatste weekend van de familie Williams in de Formule 1. Klopt, want uh, na vandaag, uh, uh, Sir uh, uh, Williams als uh, Claire Williams terug uit de board of directors van uh, Williams. En uh, wordt een, komt het uh, de renstal in volledige Amerikaanse handen. En uh, dus nu ook... Uh, maar de naam Williams blijft wel bestaan. Gelukkig wel. Dat, is een, dat hoort er gewoon bij. Uh, dat zeiden ze vrijdag ook bij tijdens Formule 1 Café. Die naam blijft in ieder geval bestaan. Dus dat is, dat is mooi. Uh, kijk, toch even of ik nou ook die stand heb. Die, die heb ik nog niet. Jij hebt hem wel. Dus in ieder geval... Goed, in de laatste, de laatste ronde is toch nog veel gebeurd. Dus uh, Verstappen start morgen vanaf een vijfde plek. De race live te volgen natuurlijk via de speciale sportkanalen... met de start om tien over drie de Formule 1 Grand Prix van Imola. Uh, wat valt er nog meer over te zeggen? Uh, ik, ben, ja, nee, ik, ben erg, ik denk dat Verstappen teleurgesteld is. Ja, dat denk ik ook. Valt hem tegen. Nee, dit zal hem tegenvallen. Maar, maar ja, wat dacht je van uh, inderdaad Albonne op de negende plek? Dus helemaal niet zo lekker voor uh, Red Bull. Nee, maar goed... Uh, Morgen, ja, daar, gaat het, daar, daar worden de, de, de plaatsen verdeeld en zullen we natuurlijk zien wat het is. Morgen om 1 uur trouwens de tweede race van uh, de DTM in Asser. Met de eerste race vandaag gewonnen door de Nederlander Robin Freins. Die volop meedoet in het wereldkampioenschap van het DTM. Hij staat momenteel op een derde plek. Maar na vanmorgen zal hij ongetwijfeld weer wat gestegen zijn qua punten. En de leider is als derde geëindigd. Dus die gaat wat, wat punten inleveren. Dus dat wordt nog spannend die laatste wedstrijden in de DTM. Ook dat wordt een volgewijf voor u op uw... Enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En na de reports doen we hem. De live versie van een uh, bepaalde plaat. En ik heb vandaag deze uitgekozen. De Capband. Luister in heuvelen. It? One of the group, Hump to Hump Me, and Hump to Dump Me. A hunter did the fall off the water top. I kicked him. <laughs> this is nursing fucking this evening. Oh, yeah, y'all. Could you break that down for me? Come on, Red. Check this groove out. Yo, Bob. Check it out. And you drop it a little bit of everything at one time? Check this groove out, y'all. Hey, careful I can hear you kicking this evening. Stick it to me. Yes, sir, under the groove. How many of y'all came to party with the gabbed tonight? Let me ask you a question here. Yeah. listen here. Is this Memphis, Tennessee? Is this Los Angeles, California? Is this Detroit, Michigan? Everywhere. Is this Atlanta, Georgia? Is this Atlanta, Georgia? Yeah, yeah, yeah. They're trying to keep me with their words. Het kippenvelmoment van de zaterdagmiddag. De live versie van een speciale plaat. die maar door mijzelf uitgekozen. De cabband NC Oeps Upside Your Head. Zo meteen de dieren like van de week. You. Maar eerst deze. Thinking of you, I realize that nothing is new. Dat waren de Bell Stars en The Sign of the Times. 1 overal 5, de dieren van de week zitten er klaar voor. Onder het motto Brothers from Another Mother. Of van dezelfde Mother. Quinn en Ampere zijn twee katers die uit hetzelfde project komen in Zandvoort. Ze zijn geboren buiten op straat, maar gelukkig op tijd in het asiel gekomen om te socialiseren. Ze zouden dus, een heel, goede, ze zouden dus heel goed familie kunnen zijn. Quinn is op dit moment een week of 11... en Ampère is 4,5 maand oud. Ampère is voorzichtig naar mensen... maar wel ontzettend speels en sociaal naar Quinn. Ze, ze, hij komt naast je zitten... en bekijkt de situatie dan aandachtig. Op dit moment is hij nog niet echt te aaien. Hij geniet meer van het spelen met zijn speeltje. Hij rent ook graag achter Quinn aan. Een vrolijke, blije, jonge kater... die nog iets meer vertrouwen in een mens mag krijgen. Maar omdat hij zo nieuwsgierig is... komt dat vast en zeker goed. Hij is gecastreerd... Uh, en uh, hij is ook gechipt. Quinn daarentegen is een figuur apart. Een grappige stoere kater die absoluut niet over zich heen laat lopen. Hij is erg aanhankelijk en nieuwsgierig. Hij speelt het liefst de hele dag met Ampere... of met allerlei andere spullen die hij in het huis heeft ontdekt. Echt op schoot komt hij niet. Hij heeft het veel te druk met wilde capriolen uithalen. Vin is, geen, uh, is, is uh, geënt en gechipt, maar moet nog wel worden gecastreerd. Daarnaast heeft hij entropion, waar hij aan geopereerd moet worden als hij is uitgegroeid. De verzorgers vertellen u daar graag meer over. Deze twee kerels willen we graag samenplaatsen, omdat ze erg veel samenspelen en duidelijk blij zijn in elkaars gezelschap. Wie heeft het tijd om de ene kater wat meer vertrouwen te geven en de andere kleine durak wat manieren bij te brengen? Bent u dat? En waar dan wordt u verzocht uh, zich te vervoegen? Want de Quinn en uh, Ampère verblijven momenteel in het Dierenthuis Kermland Keesonstraat 5 in de Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierthuiskennemerland.nl Want ook Quinn en Ampere verdienen een thuis. En het uh, Kennemer dierthuis vind je helemaal in het uh, einde in Zandvoort uh, Nieuw-Noord. En dat is heel toevallig, uh, albert vlak vlakbij de Ampere-straat. Dus uh, de dieren <laughs> van de week, de twee katers die wachten op een uh, nieuw baasje. Ga voor hun of andere leuke dieren naar het Kennemer Dierthuis aan de Keesomstraat. uit de jeugd van mijn collega Albert Jan-Ordie, Barry Manilo en Mandy. We gaan op naar het gedicht van de dag, een hele mooie, en die gaat uiteraard over de Tour de France. I see the raindrops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 tijd van uh, Zandvoort op uh, zaterdag uh, albert Dan hoor je net even andere muziek, hè? Ja, nee. Ra raar, taal, is dat, top, he? heel, heel raar is dat, heel, heel, heel raar Heel raar. Ja, ja. raar. Maar jij, jij, jij hebt nou de aftrap gedaan van zo'n live registratie? Ja, we hè? doen hem na de Pit reports Elke week. Ja. Oké, okay, nou, maar jij hebt dus de aftrap gedaan, dus uh, ik, mag, ik mag een week lang uitzoeken welke... Oeh, dat wordt lastig. Ja, hij was wel heel goed, oh, hè? De ja, concert... cab bands. Live, your live concert zijn wel, wel zo mooi als ze het goed opgenomen zijn, dus dat is een goede kwaliteit zijn, maar ik kom, uh, kom volgende week hier wel even op terug. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Zou dadelijk het uh, gedicht van de dag, kan je nog wat over vertellen? Nou ja, go Tour de France, ik bedoel, vorige week hadden we, hadden we het nummer uh, De Knecht, van, uh, wie was dat ook alweer? Die had, die had jaren geen plaat gemaakt. Ja, Hans de Boy. Hans de Boy. Prachtig, ne prachtig. Ne U moet hem maar eens even opzoeken op, uh, op uh, YouTube. Hans de boy met de Knecht. Prachtige ode aan al die knechten in de Tour de France. Want nu zie ik ze ook allemaal weer de berg op En het lijkt nog zo kort, nog 37 kilometer. Maar dat duurt wel even nog eventjes berg op voordat ze bij de top zijn. En dat is nog 1,3 kilometer te gaan. Peloton wordt aangevoerd trouwens door een heleboel gele truidragers. Ja, ja mooi hè. De, de Jumbo-Visma-ploeg. Maar die rij op ruim 10 minuten achterstand. Dus uh, wat dat betreft uh, kunnen we nog wel wat verwachten. Ja, kan jij even in het kort. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Hè? Ik heb, uh, deze week heb ik een beetje, beetje de Tour de France uh, geprobeerd te volgen. Ja. En dan zie ik in één keer dat uh, dit jaar Jumbo visma de ploeg is. En dat wordt ook zo gezegd door, uh, door iedereen. Maar je komt nog een beetje uit de Bernard Hino tijd uh, zeg maar, ongeveer. Ja. Dat is echt zo. Nou, daar gaan we ook naar terug in het gedicht, hoor. En, uh, ja, maar uh, daar bedoel ik eigenlijk mee. Toen had je hele andere teams, tot voor een paar jaar trouwens... allemaal, uh, allemaal hele andere grote teams, die waren zo groot... Die zou, uh, Nederlanders zouden daar nooit bij in de buurt komen. Wat is er met die teams gebeurd of wat is er met uh, jumbo Visma gebeurd? Geld. geld, dat is gewoon een kwestie van geld. Kijk, ze hebben Roklici in de ploeg. Nou, dat is een gedoodverde uh, uh, uh, uh, toerenwinnaar. En dan hebben ze ook nog George Bennett. Grundaal, uh, nou, Dumoulin, Geesink, Nou, Koes, dat zijn de, de, de, de knechten, om het zo maar Van Aert zit er ook nog bij. En uh, als je ziet hoe ze ziet hoe ze rijden, ze hebben wel twee uh, etappeoverwinningen uh, behaald. Dus uh, die zit de, daar zit echt een uh, ja, gedoodverde favoriete in voor de Tour. Ja, duurmalena ook... moet het worden toch? Ja, maar die zat ook bij een andere ploeg. Die hebben ze hierheen gehaald. Dus we hebben echt nu in een, een, een, een potentie een, een Tourwinnaar in hun gelederen. Om het zo maar eens te zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook nog uh, Van Avermaten in het CCC-team. En uh, Confidis uh, heeft natuurlijk ook nog uh, Martin Guillaume. Dus uh, er zijn teams genoeg. Maar ik bedoel, uh, het geld regeert. Ook in de Tour. Maar ze hebben bij Jumbo zitten, die Wout van haar, toch? Die Belag? Uh, ja, klopt. Ja, okay. Nou, In ieder geval een heel goed team dit jaar. dus. Jumbo, Visma in de Tour de France. En daar gaan we het zo meteen ook over hebben bij het gedicht van de dag. Ja, deze kon ik gewoon weg vandaag niet ontbreken. Oh, I could hide the wings of the bluebird as she sings.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 van *Kilty Pleasure, *Days van de Monkeys en Daydream Believer. We gaan op naar het gedicht van de dag. Een hele mooie, ja, de Tour de France is in volle gang. En daar gaat ook het gedicht van de dag over. De Tour de France, die volg ik nu al jaren. Met een transistorradiootje op het Zandvoortse strand. Met Theo Komen aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door... Radio Tour, klonk het al door het hele land. Jan Janssen woont toen in Parijs. Die pakte daar zijn eerste prijs. Het was genieten van de Kneed en Henny Kuiper en van Joop Pizoutemelk. De ploeg van Post niet te verslaan, hadden wederom de gele trui weer aan. En Theo, Theo Komen zat weer achter op de motor de etappe te verslaan.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 Want in Parijs, ja, daar is de winnaar pas bekend. Jan Janssen won toen in Parijs en die pakte daar zijn eerste prijs. Het was genieten van de Kneed, Henny Kuiper en van Jopie Zoetemelk. De ploeg van Post was niet te verslaan, hadden altijd de gele trui weer aan. En Theo, Theo zat weer achter op de motor, de etappe te verslaan. De Tour de France. De Tijd van Mijn Leven. Gekluisterd aan mijn radio. De strijd van Joop en Hino. De Tour de France. De Tijd van Mijn Leven. De Mont Ventoux, Alpe d'Huez. Radio Tour van 2 tot 6. De Tour de France. De Tijd van Mijn Leven. Radio Tour. De Tijd van Mijn Leven. De Tour. De Tour de France. Radio Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistor radiootje op het strand. Met Theo Koma, mijn oor. Zo rolde ik de zomer door. Radio Tour klonk toen al door het hele land. Ja, Jan zo zo'n man won in Parijs. Die pakte daar de eerste prijs. Het was genieten van de kneed en die kuiper en van jouw zoete melk. De klok van pas niet te verslaan. had er de gele trui weer aan. En Theo ze zat weer achter op de motor de heen dat we te verslaan. De Tour de France, de tijd van mij. Een...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 De van Post niet te verslaan, gaat er de gele trein weer aan. En de Koeman is weer achter op de motor, duurt het we te verslaan. De, to, the de tijd voor mij. Komen! Wordt genau met nog ruim 4 kilometer te rijden. Toen de Frans. De schrijft voor mijn leven. Zij dan gint boven op die bergen die duizend koppen gemeden bezig staan. Doe maar joop, doe maar joh, doe maar joop, doe maar joop. Na nu aan toe. Als hij niet door de wiel zakt, als hij niet de plots van krijgt, dan gaat hij deze koninklijke. op En ook al gebeurde er niks, konden ze er toch wat van maken. Albert-Jan in die tijd uh, gewoon ja. uh, tijdens uh, de Tour de France. Uh, uiteraard, uh, nee deze moeten we nog helemaal niet hebben. Tijdens uh, de Tour de France uiteraard uh, de Radio Tour de France. Met al die uh, verslaggevers die uh, daar uh, aanwezig waren. En meereden ook, hè, vooral op de motor. Ja, dat klopt. Was, uh, was gewoon een spektakel. Ja, dat was, was de afgelopen week was het op televisie. En toen haalden ze ook herinneringen op uit, uit, uit vroegere tijden. Maar goed, hij werd wel. Dat ging nog een stukje avonturistischer dan nu. Maar goed, prachtig die anekdotes uit de vervlogen tijden. Maar goed, niet vergeten tijden. Nee, het klonk heel erg spannend en heel erg gezellig. En het was een beetje piraatachtig. En dat was ook de kracht van Radio Tour de France. How can I just let you walk away? Just let you Soms zie je dingen gebeuren in de wereld, uh, Albert-Jan, en de deertje bij jezelf. Doe eens lief. Toch? Ja, ja, hè? klopt. Dat dacht ik ook. Je hoorde Against All Odds, de gouden oude single van Phil Collins. Het zit er alweer op voor ons. Uh, drie uur lang zal het op zaterdag. Op zaterdagmiddag uh, en de maandagmiddag voor de herhaling. Dus uh, zeg echt een hele goede maandagmiddag en leuk dat je luistert. En zaterdag zijn we natuurlijk dus gewoon weer live. Ja, nou, de tour is nog niet gefinished. Ze hebben nog uh, 25,6 kilometer te gaan. En de gele trui rijdt op 9 minuten 33 van de, de leiders. Het, is, het peloton is inmiddels in 1, 2, 3, 4, 5. 5 ja, is uiteengevallen en in 5 verschillende. Maar in de vierde op 9, 34. Dus de gele trui drager. En dan twee achtervolgende groepjes. En dan de leider. Maar goed, nog 25 kilometer te gaan. En. Dan uh, hebben we weer een etappe erop zitten, de achtste van uh, 2020. Toch weer mooi dat de jongens weer aan het rijden zijn. En we hadden vandaag uh, willen van voor de Dinsen in de uitzending vanaf het uh, circuit Zandvoort. sean.com circuit Zandvoort voor de historische Grand Prix. Morgen vindt dat ook weer plaats, begint alweer om, alweer om kwart voor negen. Dus je moet er vroeg bij zijn als je de hele dag uh, wil gaan uh, volgen. Ja, dan hebben we om 1 uur morgen dan hebben we natuurlijk uh, de tweede race uh, van de DTM. En die zijn we over deel te gast in Assen. Vandaag met de Nederlandse winnaar uh, Robin Freins. En uh, kijken hoe hij dat morgen uh, gaat doen. Uh, dat is om 1 uur. En dan om tien over drie de Formule 1 van uh, Imola. Met de uh, verstappen vanaf een teleurstellende, dat wil ik wel zeggen. Vijfde, vijfde plek. Vijfde plek. Dus die zal er alles aan doen om zo gauw mogelijk naar voren te komen. Ja, je dacht eerst dat er een foutje was. Ja. Die, uh, je denkt, daar klopt helemaal niks ja, dat helemaal niks van. van. Ik had, nee. had vierig opgeschreven. Maar ja, het venijn zat hem dus in de staart. Dus ook morgen een uh, dag vol met sport. En, uh, en vrije tijd. En ik zou zeggen, uh, ja, dat wordt weer uh, helemaal goed. En van 6 tot 8, uh, Fred hij Ja, hij is helemaal uitgerust. En, en hij is er weer klaar voor. Uh... Met uh, entertainment for you. Heerlijk veel Nederlandstalig. En natuurlijk aangevuld met, uh, inter met internationale uh, gouden ouwe. En weer een prachtig programma, live programma van uw lokale radio. Om daarna te luisteren. En morgen zitten wij in Italië. En dan, uh... Morgen zitten wij in Italië. Zijn we de volgende week weer? Volgende week weer erom in Italië. Maar dan zitten we in. Toscane toch? Ja, ja Toscane. Ja, ja. ja, klopt. Goed. Uh, op, een, uh, op, een, uh, ja, op een circuit waar uh, nog nooit met Formule 1 is gereden. Dus nou. dat gaat toch wel spannend worden. Ik zou zeggen, een uh, um, fijne dag uh, morgen en uh, tot volgende week. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Dag. Doei, doei. Some things in love are bad. They can really might you Other things just make you swear and curse.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 We must always Enjoy it, it's your last chance So always look on the bright side of death. Just before you Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. 4 FM. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Zit van der Linden met het NOS Journaal.